reacties op zijn artikel, die van Bart en Alt hadden hem niet verrast, dat had ze zelf kunnen verzinnen. Maar hij realiseerde zich dat hij van Sien, Joop en diep in zijn hart, tegen beter weten, had verwacht dat ze, zodra hij het op hun schrijftafel had gelegd, al het andere over de rand zouden kieperen en met hun vingers in hun oren erop aan zouden vliegen, om hem een uur later te komen mededelen, dat het voorlopig het beste was dat ze ooit gelezen hadden. Hoewel hij er zelf geen ene moer gaf, zo zat het in elkaar. Terwijl hij onder het bijeren van de klokken van de krijtberg langs het singel naar huis liep, deed dit inzicht de rust terugkeren in zijn hart. En de gedachte dat hij deze conclusie straks zou kunnen opschrijven, maakte hem zelfs zorgeloos gelukkig. Hij had zichzelf weer onder de knie. De dames en heren zouden een weerbare man aantreffen als ze die avond aan de deur belden om hem de waarheid te zeggen. Goedemorgen. Dag, jij. Je hebt het ook vroeg. Ik ben met de auto. Ik heb contact gehad met de voorzitter van de zangvereniging. En we hebben nu afgesproken dat ik volgende week die interviews kom afnemen. De hele week? Dat is wel de bedoeling. Ik heb ook toestemming om het archief in te zien. En ik wou Tieneke eigenlijk maar meenemen. Ook de hele week? In het kader van haar opleiding lijkt me dat wel een nuttige ervaring. Dan zijn dus alleen Joost en Richard hier. Frik dacht dat hij er de volgende week wel weer zou zijn. Wat heeft hij eigenlijk gehad? Hij denkt zelf dat hij overwerkt is. Overwerkt? Ja, hmm. ik weet ook niet precies wat ik me daarbij moet voorstellen. Rechts, Ik heb nu ook je inleiding bij de uitgaven van de volksverhalen gelezen, hmm. maar... Ik weet niet of je wel zoveel prijs stelt op mijn kritiek. Tuurlijk stel ik de prijs op. Omdat ik de indruk heb dat je je er weinig aan gelegen laat liggen. Die indruk is dan onjuist. Ik weeg ieder woord dat je zegt. Ik ben het alleen niet altijd mee eens. Dat moet ik dan maar hopen. Zeg maar wat er aan mankeert. Mijn belangrijkste bezwaar mm -hmm. is dat het zo verdedigend is. Je legt veel te veel uit waarom je iets niet gedaan hebt. Ik vind dat zwak. En je gebruikt ook veel te veel argumenten. Qui s'excuse, s'accuse. Zo zou je het inderdaad kunnen formuleren. Dat is de eerste Franse zin die ik geleerd heb. Dat zijn mijn vader altijd tegen me. Daar had je vader dan gelijk in. Maar ik vond het wel onzin. Zie je wel, je trekt je er niets van aan als iemand kritiek op je heeft. Nee, ga door. Ik luister. Je ontneemt iemand op die manier wel iedere lust om zijn kritiek onder woorden te brengen. Kun je geen voorbeeld geven. <coughs> Bijvoorbeeld, die kwestie van die bandrecorders. Je voert een hele reeks argumenten aan waarom je die niet gebruikt hebt. Je zegt daarover, 1. Dat er geen geld was om ze aan te schaffen, 2. Dat er geen geld was om de banden af te schrijven, 3. Dat er geen mensen waren om ze af te luisteren, 4. Dat het gevaar bestond dat de vertellers zouden worden afgeschrikt, 5. Dat het onderzoek door het gebruik van bandrecorders vertraagd zou worden. Ik vind dat zwak. Eén argument zou meer dan genoeg zijn geweest. Ja, dat vind jij. Omdat jij helemaal geen bandrecorden zou gebruiken. Ik vind dat inderdaad ethisch niet verantwoord. Ik vind dat je met het gebruik van een dergelijk instrument inbreuk maakt op iemands privacy. Maar dat vind ik dus niet. Ik denk heel anders. Die indruk heb ik langzamerhand ook. Jij werkt volgens vaste principes. Ik niet. Ik zit midden in de ruimte... En ik kan alle kanten op. Als ik meteen opsta, weet ik zeker dat ik, zodra ik onderweg ben, zal twijfelen. Dus heb ik geleerd om te blijven zitten. Pas na een poosje begin ik de omgeving te kennen. Ik weeg de obstakels om me heen, weeg hun gewicht, en langzaam draai ik me in de richting met de minste weerstand. En dan sta ik op. Het zou een vervalsing zijn om achteraf te beweren dat het anders is gegaan. Weet je nu al hoe je aan de lezer duidelijk kunt maken dat ik niet mede verantwoordelijk ben voor die film? Als je mocht besluiten om dat artikel toch te publiceren? Hoe zou ik dat moeten doen? Bijvoorbeeld in een noot. Maar ik schrijf toch ik? Jawel, maar later heb je het weer over zes heren in kooltruien. En dan kunnen de lezers denken dat ik een van hen ben. <laughs> Omdat jij altijd een kooltrui aan hebt. Schrijf maar dat ik die boterletter ben, dan laat ik dan geen kooltrui aan. Nee, de enigen die een kooltrui aan hadden waren Vester Geuring en ik. En toch zou ik graag zien dat je dat duidelijk maakte. Ik zou niet weten hoe ik dat moest doen. Met koning. Dag koning. Dag Bruin. Ik heb je al eerder gebeld. Maar je was er niet. Nee, ik heb een paar dagen thuis gewerkt. Hoe gaat het? Slecht. Ze hebben nou een plekje in mijn longen gevonden. En dat moet misschien worden weggenomen. Ik dacht, ik bel je maar even. Dat is belazerd. Ach, je went eraan. Wat merk je daar dan precies van? Benauwd, hè. Ik ken niet lekker ademhalen. Maar je hebt geen pijn? Pijn eigenlijk niet zozeer. Ja, met ademhalen. Maar dat is omdat ik een tijdje geleden een paar ribben heb gebroken. Hoe is dat nou weer gebeurd? Nou, dat zal ik je vertellen. Ik probeer... Een stoel te komen, Terwijl de bruin uitvoerig zijn verhaal vertelde, keek hij naar buiten. Ervoor nou zorgde je, dat hij op het juiste ogenblik een vraag stelde, maar zonder de details van de antwoorden in zich op te nemen. Hij vroeg zich af hoe hij zo gespannen was geraakt. En hij stellen dat hij te vroeg had moeten praten. De mens moet eerst enigszins tijd alleen zijn voor hij weer heel langzaam aan de aanwezigheid van de medemensen kan denken. Een van de leuningen van mijn leunstoel. En hoe gaat het met je vrouw? Oh, dat gaat wel goed. En met jouw vrouw? Dat gaat ook goed. Ik zou nog een keer bij jullie langskomen. Dat moet je doen, jongen. Dat doe ik. Maar doe je vrouw voorlopig vast de groeten. Dat zal ik doen. En jij aan jouw vrouw, hè? Ik zal het doen. En je moet ook de groeten van mijn vrouw hebben. Dank je. En ook voor jouw vrouw natuurlijk. Ik denk dat mijn vrouw jullie ook wel de groeten zou doen... als ze wist dat ik je aan de telefoon had. Nou. Het beste dan maar, hè. En jij sterkte. Ik bel nog wel eens. Dank je. En tot ziens maar, hè? Tot ziens. Dag Bruin. Dag Koning. De Bruin. Ik begrijp niet dat je dat zo kunt. Het was een geslaagd contact. Dan zal onze lieve heer er wel niet in trappen. Ik ga een kop koffie drinken. Dankjewel voor dat interview met Roel van Daan. Ik vond het zo mooi dat hij nu boer gaat worden. Het is wel erg idealistisch. Jij zou zoiets nooit doen. Nee, natuurlijk niet. Jij bent eritair. Oh ja. Maar als wethouder heeft hij zich heel fatsoenlijk gedragen. Nou, oh, dat weet ik niet hoor. Jij vindt dat iemand geen wethouder moet worden? Nee, ook niet. Mijn bezwaar is dat het een vlucht is. Ik ben bang dat het een geestelijke ondergang wordt. Ja, je kunt nou niet meer op hem stemmen. Nee, ik kan niet meer op hem stemmen. Hij zal nou oh. wel niet meer op de lijst staan. Op wie kun je niet meer stemmen? Op rol van Daan. Stem jij daar dan op? Daar heb ik op gestemd, maar hij is nu boer geworden. Hallo. Wat krijg je als je op personen stemt, in plaats van op programma's? Denk jij nou ook dat het kabinet zal vallen? Ik denk het wel. Ik vind het zo spannend, joh. Ja? Natuurlijk, zoiets maak je er bijna nooit mee. Wat stemmen jullie? Ik denk weer PPR, dat zijn de enige die wat voor de dieren doen. Wat stem jij? PSP, denk ik, net als Tietschke. <laughs> ik weet het nog altijd niet, joh. Jij stemt nu zeker CDA? Tim? Ik dacht dat stemmen geheim was. De Beste mevrouw Kater, binnenkort zult u een advertentie in de krant lezen waarin we voor de afdeling een nieuwe documentalist, documentaliste vragen. De reden is dat mevrouw Kraai met ingang van 1 mei het bureau gaat verlaten, zij doet dit, maar zij zelf zegt met spijt, omdat zij geen kans meer ziet om de zorg voor de huishouding van de pastorie waar zij werkzaam is en de sociale verplichtingen die dit met zich meebrengt te combineren met de werkzaamheden van het bureau. We verliezen in haar ook tot mijn spijt een hele goede en veelbelovende kracht, die niet gemakkelijk te vervangen zal zijn, of we dat straks van haar opvolgen of ook zullen kunnen zeggen, moeten we maar afwachten. Ik houd u daarvan op de hoogte met vriendelijke groet M. Koning. Beste Kater, binnenkort zullen we de krant lezen voor een nieuwe documentalisten te vragen. Mevrouw Kamer in mijn bureau gaat ze Toetsen dat ze zelfs met het spek. Almacht ging als bietje om zo voor de huishouding van de werkzaamheden en sociale verplichtingen. Het beter te combineren met de werkzaamheden. verlies in haar houdt het meest bij. heeft veel beloofd. Dat dacht niet gemakkelijk te vervangen zijn of dat er straks gewoon op kunnen zijn, Op de hoogte met een vriendelijke groep. Je hebt die brief toch wel eerst aan Manda voorgelegd. Nee, waarom? Omdat ik vind dat je dat niet kunt schrijven wanneer je niet zeker weet dat Manda er mee instemt. Maar dit heeft ze toch gezegd? Dit heeft ze tegen jou gezegd. Ik weet helemaal niet of ze er wel prijs op stelt dat ook anderen van haar persoonlijk leven op de hoogte zijn. Geef maar. Ik zal te vragen. Amanda, Bart vraagt zich af of ik dit wel kan schrijven. Heb jij hier bezwaar tegen? Um, omdat ze geen kans meer ziet om de zorg voor de huishouding van de pastorie waar zij werkzaam is en de sociale verplichting die dit met zich meebrengt te combineren met de werkzaamheden van het bureau. Nee. Zo is het toch? Bart is daar heel precies in. Manda heeft geen bezwaar. Je hebt toch ook niet gezegd dat het van mij kwam? Dat heb ik wel gezegd. Zie je wel. Je kunt nooit iets tegen jou zeggen zonder dat iedereen het te weten komt. Dan had ik dat dan weer eerst aan jou moeten vragen. Zo blijven we wel aan de gang. Je had het helemaal niet moeten zeggen. Het is toch helemaal niet nodig dat je daar mededeling van doet. Dat is toch alleen maar omdat je er niet zelf voor op wil draaien. Ik begin te geloven dat wij tot in alle eeuwigheid langs elkaar heen zullen blijven. Maar zo raad. moeilijk is dat toch niet? Als je maar eens wat meer rekening met de mening van anderen hield. Ja. Waarschijnlijk is het dat. Gek. Als je naambordje weg is, dan is het een beetje of je dood bent. Ja. Daar moet ik nog wel aan wennen. Oh ja. Nee, ja. Ik begrijp het. Nou, tot morgen. Tot overmorgen. Ja, natuurlijk. Tot overmorgen.